Volgens een Amerikaanse hoge militair wordt de hulpverlening gehinderd door gewelddadige incidenten. Er zijn berichten over plunderingen en overvallen. Kunstenares Marte Reuling is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. De onderscheiding werd uitgereikt door minister Plasterk bij de opening van haar nieuwe tentoonstelling in Museum de Fundatie in Zwolle. Plasterk roemde haar bijzondere artistieke en maatschappelijke verdiensten. Marte Reuling is onder meer bekend van haar statieportretten van koningin Beatrix.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 Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom bij Golden CFM. De eerste in het nieuwe jaar, dus we mogen u nu nog eventjes een gelukkig nieuwjaar wensen Daan. Ja, ja, Goede gezondheid voor alle ja. luisteraars van CFM. En dat u nog maar veel naar mooie muziek mag luisteren op onze zender. We begonnen vanavond met uh, Billy Joe Thomas, oftewel BJ Thomas. Een Amerikaanse country singer uit Oklahoma. In 1942 40, geboren. En dit was uh, zijn eerste hele grote hit. Nog net geen nummer 1. Maar het 1969 Groektan de feeling heeft... Uh, ja, weet ik zeker dat ik een heleboel luisteraars daar een plezier mee doen We gaan nog naar zo'n iemand toe. Die uh, ook uh, echt in de, in, de, in de harten van een heleboel dames heeft geleefd. En dat is Dave Barry. En hij heeft uh, ja een hele... Ja, Rhythm and Blue Song is het eigenlijk een beetje typische stem. En ik heb uh, meegenomen Mama uit 1966, ook een van zijn allereerste grote hits. Who's the one who tied his shoe when you were young? And you just went to come and see what you had done, Mama. Troubles. Um, samen met hier Comes the Rainy Day, Feeling. ik ken hun grootste successen. Maar ze zijn het meest bekend geworden na, en dat weet je waarschijnlijk niet, van het, uh, de, de muziek achter het Coca-Cola spotje. Oh ja, zo ah, zo. dat is van The Fortunes. It's the okay. real thing. Ja. Oké, okay, leuk. En de laatste die, uh, de oorspronkelijke, van de oorspronkelijke bezetting die uh, uit de Fortune stapte was Rod Allen. Eigenlijk heet hij Rodney Bainbridge. En dat was in november 2007. En gisteren, een jaar geleden, is die overleden. Was erg ziek. En dat ging niet meer. We gaan naar een, een dame uit uh, het Amerikaanse. Leslie Gore. Amerikaanse zangeres, songwriter. En die had op haar uh, 16e haar eerste hit. En die gaan we nu draaien. It's my party. It's my party. van Ray Hildebrandt en Jill Jackson, een zanger en een zangeres uit Texas, die uh, een, nummer hit, een, een nummer 1 scoorde in de Billboard Hudson 100 1963 met dit nummer. Uh, zij uh, zijn bij elkaar gekomen door een disjockey. Die was live in uitzing en vroeg of mensen uh, voor de Amerikaanse Kanker uh, Society. Een eigen geschreven lied wilde zingen voor de microfoon. Zij hebben daarop gereageerd. Er is een plaats van gemaakt en dat is de nummer 1 geworden. En uh, ze zijn al jaren uit elkaar. Maar soms komen ze nog een keertje bij elkaar om samen als Paul en Paula op speciale evenementen op te treden. Leuke muziek. Termolo's. Een Britse groep uit de jaren 60 gaan we er nu naar luisteren. En, uh, ze scoorde vanaf 1961 een reeks, reeks hit. En uh, in 1963 kwam daar als eerste een, uh, in Nederland een uh, nummer 1 hit uit. Wij hebben voor u uitgezocht Silence is Golden. En dat is een hit uit 1967 en heeft nummer 1 gestaan in Engeland. <coughs> Maar het geluid van Sam and Dave natuurlijk. Het eerste soul duo dat er ooit bestaan heeft. En ze waren tevens ook, als persoon, een van de eerste soul artiesten. Ze hebben met name in de jaren 60 een groot aantal hits gehad. Maar in Nederland ging dat niet zo lekker. Want dit nummer, het eerste nummer Soulman, kwam niet verder dan positie 13 in de Vronica top 40. En het beste wat eigenlijk in Nederland verkocht is, is You Don't Know What You Mean To Me. Een, een hit uit 1968. En die kwam niet verder dan de vijfde plaats. Goed, het is iets anders, maar het is, blijft natuurlijk wel heel erg lekker muziek, hè? Ja. Toch? Ja, vind ja, ik ja, wel. ja. La Bamba, jawel. Uh, van de Amerikaanse zanger van Mexicaanse Trini Lopez. Een hit van hem uit 1963. La Bamba! La ja, Bamba! Ja, ja. De Burggepiet Sound van de Freddy and de Dreamers. Uiteraard uit Manchester. En die hebben uit, in het keelsog van de Beatles in 1963 en 1964. In hun eigen land heel veel hits gemaakt. En maar ook daarna in de Verenigde Staten grote hits gehad. In, uh, in de Benelux uh, sloeg de groep niet echt aan. En daarom hebben er veel mensen niet van gehoord volgende nummer, Jen and Dean. Een Amerikaans duo dat uh, bestond voordat de Beach Boys uh, bezig waren. En zich een klein beetje met, met uh, ja, surfrock, sunshine pop, wordt het ook wel eens genoemd, uh, bezig hielden. Uh, en later de uh, sound van de Beach Boys uh, gingen nadoen en dat hebben ze heel lang volgehouden. Uh, van hun is onder andere little, Lady van, little Old Lady van Pasadena een hit uit 1964. Start time. Is door Paul McCartney en ook geproduceerd, en dat uh, hoog oog heeft gegooid na haar eerste single Those Were the Days, en dat was eveneens geproduceerd door Paul McCartney en hij reikte in 1968 uh, de eerste plaats in de UK en de tweede plaats in de Verenigde Staten. Shangri-La's uh, gaan we mee verder. Dat is een Amerikaanse meidengroep uit de jaren 60. Met pop en garage rock, zoals dat ze zo mooi heette. En hier staat dan heel prachtig maakte met een melodramische ondertoon. En een voorkeur voor liederen over liefdesverdriet, jongens en tienerangst. De Shangula's, leader of the pack. Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask Betty, is that Jimmy's ring you're wearing? Mm -hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today? By the way, where'd you meet him? I met him at the candy store Turned around and smiled at me You get the picture? Yes, we see That's when I fell for The leader of the family. You're my I... Het Liverpool die uh, de mazzel had dat hij ontdekt werd door Brian Epstein. En Brian Epstein, dat weet bijna iedereen, was de manager van de Beatles. Hij had dus ook via Epstein uh, toegang tot uh, het werk van Lennon en McCartney. En uh, heeft er een aantal originele composities van op het vinyl gezet. Wij hadden voor u uh, Little Children en dat was een hit van hem uit 1964. Later is hij met de Dakotas uh, gaan optreden en dat was ook al succesvol. Maar daar gaan we een andere keer over door. Edwin Hawken Singers. Edwin Hawken was een, een, een gelovig man, componist, zanger, gospelpianist. En die heeft uh, ja, niet als enige een gospel uh, een hit laten worden. Hij is twee keer uitgebracht. En dan heb ik het over Oh Happy Day. De eerste keer in 19, moet ik even kijken, 68. Werd geen hit. Een jaar later uh, draaide een, een hele bekende uh, Amerikaanse uh, disjockey het nummer. En te verkochten binnen twee maanden 1 miljoen singles. Dat is nogal wat. En totaal zijn er over de hele wereld van dit nummer, en dan heb ik het weer over Oh Happy Day, 7 miljoen platen verkocht. Zo, dat dus wel wel. Jawel, dat lijkt mij ook ja. Goed, we gaan luisteren naar Oh Happy Day, okay, Jan. Good morning, starshine, you lead us along. minder waren. Het is Amerikaan, hij trad op onder de naam Oliver, zijn tweede naam dus. En uh, u luisterde naar Good Morning Starshine, een single uit de pop of rockmusical Hair. En ik heb net tegen de heren hier in de studio gezegd, we gaan binnenkort nog eens een keertje wat meer aandacht eraan besteden, want er is toch wel erg leuk muziek vandaan gekomen. hoor. Lekkere muziek hoor. Ja, ja dit, dit was een hit in, in, in uh, de Billboard Hot 100, uh, nummer 3 gestaan in uh, juli 1969 van Oliver. Percy Sledge, Nou, die kent iedereen natuurlijk wel, hè? Heerlijk. Ja, Amerikaanse soulzanger. When a Man loves a woman. Dat is zijn bekend nummer geworden. En dat gaan we ook voor u draaien. Uit 1966. Ja. Lekker muziek, hè? When a man loves a woman. Ja, het, eh, het klokje van gehoorzaamheid, dat tikt alweer, eh, luisteraars. We gaan eh, zometeen eh, een laatste nummer voor u draaien. Misschien, als er nog een beetje tijd over is, nog een klein stukje van een ander. Maar we gaan verder met eh, als laatste nummer in principe met Marmalade, Opladi Oplada. En mochten er nog wat, wat, wat, uh, wat tijd over hebben, dan kunnen we altijd nog even een klein stukje luisteren naar Edison Lighthouse. Met de hit Love Gross uit 1969. Ik dank u voor uw aandacht. Over twee weken zijn Daan Levens er weer voor een volgende aflevering van Golden CFM. Graag gedaan.